We beginnen de zogerles 258 op de pagina Resh Jud Dalet 214. Hasulam, de rechterkolom, de regel 30. Dus, hij vertelde ons aan het einde van de vorige les dat uh, die twee cherubim, oftewel cherubijnen, ja, die um, van goud die waren, die in de tent van Mo Mo Mo Moshe waren, dat, uh, dat zij in de toestand van de gadlood spreiden zij hun vogels uit En dat legde ons, hij ons uit, dat het uh, om uh, het licht van, oftewel het schijnen van de zivouk, van de gadluut, om die te bedekken, eigenlijk te bedekken, kijk nou hoe geweldig de voorziening hoe Hashem heeft dat Moshe verteld, hoe dat te maken, dat het... En waar het op slaat, dus niet op die gouden gouden figuurtjes, weet je wat daar waren, um, uh, maar wat Moshe uh, getoond werd op welke manier Hashem functioneert, met Hashem communiceert met de mens, dat in de gadlut en natuurlijk wie roept de gadlut op Moshe? Of van beneden roept men wel de gadloed van de zon op. En dan komt er het licht van de gadloot En dat co correspondeert met het uh, uitslaan van die, van die vleugels van die twee kerubijnen. Ja, rechts en links. Gassadim en Ghorot. Om... Uh, Degenen die ver weg zijn, dus ver van de Torah zijn, die wat hij noemde hier ook, zij die de, tot de Torah komen, zij die gerim, die bijwoners bij het volk Israël, of bij, het, bij Israël in de mens, dat, die, dat ook zij het licht mogen ontvangen, omdat het licht wordt dan bedekt door die vleugels. Het, het licht komt van boven de vleugels van de kerubijnen. En dan betekenen zij dat licht, zodat het niet zo krachtig uh, overkomt op diegenen die dan komen uh, zich aan te sluiten bij Israël. Dat zij dat licht aankunnen. Eh... Uh, Groot geheim is dat. Hoe dat hoe dat functioneert dertig. batahara, nam betahara, en in dertig tamide, miurak dusha, mi twee in dertig schloja, viru shefa e la klipot. Am namatadri in dertig, hakisu, en schmira gedola 34 el laatste vierde, de laatste vierde, de laatste vierde, de laatste vierde, de laatste vierde, leklipot laatste vierde, de laatste genoot alleen, kijk nou hoe geweldig uh, is het, alles is opgebouwd, Hashem heet, hoe heeft Hashem geweldig zijn schepping opgemaakt, heeft. op welke manier wij communiceren met Hem, dat ieder ontvangt zijn licht, ja, ieder die wil, ieder die wenst het licht te ontvangen, die kan het ontvangen, ook de meest, zij ook zegt, degene die die zielen die erg dicht bij de klipoort, de laagste, die kunnen het ook licht ontvangen. Via Israël, duidelijk. Via Israël in de mens natuurlijk, maar ook in het algemene opzicht. Maar wij leren dat allemaal in één mens. Door Israël in de mens aan, uh, in de mens aan te wakkeren, gaat het Israël in de mens uh, man omhoog brengen, om uh, Madden van boven te brengen naar die, de wensen om de wensen te ontvangen voor zichzelf. Die dan zichzelf uh, opheft omhoog. Uh, dus de, de van die komt kom dan van de verte van de Kilim, de Kabbalah van onder de Gazet. En die daar uh, ook, die dan verzonken is in de klipoot en die doet de maan omhoog verzoek, en dat gaat naar Israël, en Israël draagt het wel op, naar boven, ja, zoals we dat geleerd hebben in de basiscursus, hoe uh, een mens dan, um, in de, hoe ik, ja, we hebben dan als ik genoemd, dan ik, en, de, en, de, en de iemand die, die het slecht gaat, ofzo, herinner je of nog, de zwijver, daar hadden we daarover gesproken, dat de, uh, door mijn gebed uh, komt het ook op hem, uh, uh, een stukje schijnen, een stukje licht. En dan denk je nou, dan, maar die zwerver had het toch daarom niet gevraagd. Elke mens, ook hij, hij, heeft ook op zijn manier, zijn zuchten, zijn leid, enzovoort, dat is ook onbewust voor hem. Van hem onbewust uh, zijn, dat is het ook een vorm van man die uh, hij weliswaar niet in staat is om dat te richten naar hogere, maar die Hashem wel let erop, op elke zucht van de mens om hem te helpen. En als Israël in de mens, en toen had ik het gesproken, ook in het algemene opzicht, dat. Uh, dat ik of uh, iemand die dus de hemel wil, het leid van de ander als het ware dragen omhoog, omhoog als man, dan verkrijgt ook hij de, dat schenen hij, die zij, hij of zij die vervangers van Israël zijn, oftewel dichter bij de klipot. Eh. Uh, De regel 30 uh, in de, recht, de rechterkolom. kolom, de punt. nam Shinam, Bataharra en goed luisteren naar het woord wat je zegt. Want zij, die, want zij die niet in de volledige zuiverheid zijn. 31. Nidaghimtamid die worden altijd weggeduwd. Van het. Heel, van het licht van het heilige. Let op, waarom worden ze weggeduwd? Om, eh, uh, uit de, uit, uh, de vrees 32, dat zij, zodat zij niet, dat zij niet zouden Overbrengen de shefa, de overvloed, naar de klippot Dus er bestaat zo'n voorzienigheid van boven. Dat zij worden als het ware weggeduwd van het hele licht. Om, ja, om te voorkomen dat zij, het, dat wat zij zouden ontvangen, ligt dat zij dat, die, dat naar de zou zouden oversluizen. Amnaam a taam arnieu letop. Drei en dertach. Al idee Door de bedekin van de vleugels Dus in de toestand van de gadloot. De vleugels dus van die twee kerubim. Yes, mirag er is. Dan er is een grote... Uh, er is een groot waken over, the over so, so de schefa over de overvloed. 34. At Shafilus, so zodanig dat zelfs de meest ver weg van, no, nee, niet goed, zelfs zij die het dichtst bij de klepot zijn de linkerkolom de eerste regel, o, Juchel, dat ook zij niet uh, gestruikeld, niet gestruikeld kunnen worden. En, Horeed, en dat zij, zodat so zij de schefe, de overvloed naar de clipboard zouden doen afdalen. Dat kunnen ze dan niet doen, want die na Fayim, Want de vleugels, ja, die beschermen, bieden bescherming over hem. Goed opletten, wat wij, het is, al zeg ik het wel zelf, het is van onschatbare waarde dat. Uh, Ieder van jullie die leert, blijft leren kabalen. Het biedt hem ook uh, die, deze bescherming. En niet alleen deze bescherming. Zelfs als je dat niet weet en dat je onbewust dat doet. Het blijft jou steeds uh, aanwakkeren bij jou. De diepste dingen, diepste uh, lagen van jou. Innerlijk. Hoe zou je dan anders komen? Hoe zou een mens dan anders komen tot Israël? Ja. Zelfs, zelfs Jood, als een Jood die, die van Kabbala niet, niet leert, dan uh, ontvangt hij alleen maar het zinnenbeeld van, het, van Israël, maar geen Israël is er. Ik. En hoe kan een mens dan die de Kabbala niet leert, op welke andere manier, zeg, zeg mij, op welke manier kan iemand dat aantrekken, deze bescherming op van, van boven, uh, tegen de klipoot. En daardoor, daarom zien we dat in deze wereld. De ene die leeft vandaag. En morgen hebben we ze, hier zien we hem niet. Hij, vandaag iemand uh, is gezond. En morgen is hij heel opgenomen in het ziekenhuis. En alles is bij hem dat dat weggesneden. Dat allemaal kapot. En alles. Of allerlei ellende treft de mens hier in deze wereld. Zonder te weten Hoe. Hoe het operationele systeem functioneert, de wetten van het heelal, en steeds zich ermee bezighouden, dagelijks. Al is het maar een klein beetje, half uur, één uurtje, meer hoeft het niet. Eigenlijk meer dan één uur eh, zich bezighouden met, met het geestelijke, kan dat niet meer. We hebben geen kracht om, om langer ons bezig te houden, ermee bezig te houden. Maar dat is genoeg. Het biedt ons de... Aan ieder biedt, uh, die, die leert de kabalen op, op de juiste wezen. Ja, Dan die biedt hem uh, bescherming. Je kan het niet, niet eens inschatten hoe belangrijk het is. Ik weet wat ik zeg. Uh, uh, als iemand ons verlaat. Ik heb het uh, zelf meegemaakt en ook nu nog steeds. Ik... Uh, um, Recentelijk is bijvoorbeeld uh, Dana is, uh, is gestopt met Corine. Deel. Nou, wat, wat, zal het, wat zal het verder? En uh, uh, van va verleden week uh, Henk uh, is ook gestopt. Op welke manier dan ook, duidelijk. Niet doorgaan, maar dan betekent het gewoon... Uh, toegeven aan de klippoot en dat is daar waarom de mens stopt, die geen overwinningskracht meer heeft. En dan laat men hem met rust, dat Dan zeg maar als iemand dan overwonnen wordt door de citragra, dan, dan is het niet meer interessant voor de citragra. Hij is al in haar macht en daarom... Zo stap voor stap uh, niet leren en nog een keer niet leren en dan weer een le le lesje nemen. Maar niet regelmatig dat doen. En dan opeens uh, is er niet meer. En dan uh, eh, allemaal zeggen ze ja ik wil wel verder gaan. Ik wil verder gaan, maar eh, omstandigheden nu smoes je. Dan later zal ik het wel doen. Later als je één dag de Torah, de geheime Torah staat geschreven. Als je één dag de leer het Heilige verlaat, de Torah verlaat, dan uh, gaat de Torah, als het ware twee stappen, als je twee, twee dan gaat je twee stappen achteruit doen, de Torah bij jou dan uh, diminu, uh, vermindert in, uh, in, in dubbele elke dag, dubbele van wat er geweest was. Dus eh. Uh, niet vakantie nemen van, van het geestelijke, vakantie kan je nemen van je werk, van fysieke dingen, van inspanningen om daar even te genieten. Maar hoe, hoe kan je dan vakantie nemen van het geestelijke? Er is geen vakantie van het geestelijke. Elke dag is nieuwe correctie, alles moeten we dat doen. Elke dag een klein beetje wat we doen, maar dan is het, hebben we die verbondenheid of met het hogere, duidelijk. Steeds, we verbinden ons via de teksten wat we leren. De tekst, wie is Israel? De teksten die we leren, dat is eigenlijk, die zijn eigenlijk het de aanwaker, de aanwaker, uh, aanwakers, <laughs> kan je dat niet zeggen zo, maar zij zijn die aanwakeren bij ons in Israel. Zij zijn degenen die brengen de Godlood, de tekst. De teksten die wij leren, die zijn voor ons, Israël, duidelijk. Die komen van boven en die eh, zorgen ervoor dat wij eh, ons steeds verbinden met het hogere, dat wij bedekt, bedekte lichten ontvangen en minder bedekte lichten ontvangen. Allemaal hangt van ons, van onze inspanning af. Maar in ieder geval dat wij, zowel he, zij die dichtbij bij meer gezuiverd zijn, als minder gezuiverd zijn, kunnen dan op deze manier het licht ontvangen, wanneer zij steeds die uh, verzoeken indienen, dus waarbij als je dan je bezighoudt dagelijks, een klein beetje zelfs met uh, de heilige leer, ja, de leer van de bevrijding, bevrijding van wie? Van de klipoot, dan van het onreine, dan daardoor uh, heb je elke dag een toevoer van uh, de bescherming die van boven komt. Bescherming komt alleen maar individueel op de mens. Ja. Want uh, ik weet al precies wat gaat gebeuren met die... Ik zeg niet persoonlijk, wil ik niet, dat heb ik alleen jullie genoemd, dat jullie het begrepen, dat dit... Een uh, paar namen, die concrete namen van die mensen die bij ons uh, in, gestudeerd hadden in onze interne groep. Dat nog steeds weet je wel, dat je ziet wel, dat ook nog steeds geen kracht, voldoende kracht is om um, blijven door te gaan met op de weg die men had ingeslagen. Dan na zes jaar of zo, dan verlaat men wel het veld van het geestelijke en wat gebeurt er dan? Niets verdwijnt in het geestelijke natuurlijk. Wat ze hebben geleerd blijft wel bestaan, maar er bestaat in principe Hashem, ordeelt een mens. Op de principe heet basher husham. Dat Hashem ordeelt een mens op het datgene wat hij nieuw is en niet wat hij history was. Deel. En ook de, de Torah geleerden zeggen dat mens kan niet op zijn Torah. Uh, groot gaan op zijn Torah, die hij eerder had geleerd. Elke dag is nodig, om die verbinding te maken, met het hogere jezelf in overeenkomst daarmee te brengen. Wat ik gisteren gedaan heb, dat is, is gedaan, heb ik, dat heb ik, dat hebben dat, dat heb we verwerkt, maar vandaag, als iemand uh, niet verder daarmee bezig, zichzelf houdt, nou wie kan hem dan bescherming bieden? Want Hashem, ehm, uh, Oordel uh, de mens naar wat hij nu is. Daarin, waarin je nog dat geval uh, van Ishmael? Ja, Ishmael, toen hij nog een klein, kleine Jochi was, dertien jaar oud was, en dan Sarah had Hagar, de moeder van Ismaël en dat kind ook dus weggezonden had, uh, gewoon verjaagd van het huis, van haar huis. De Torah, die, die vertelt ons de, de waarheid, in geen komedie, dat, dat, dat is niet uh, Joods gezind, de Torah is Joods gezind, absoluut niet, die vertelt de waarheid. En dat, dat zij kwam daar een woestijn in en zij kon het niet meer gezien, zien hoe het kind uh, dood zou gaan. En zij zat er daar ergens en te, te huilen en gebed gedaan, deed gebed die agar, maar ook het kind, dertien jaar oud was, en zij hem zij dus had hem daar uh, uit zichzelf verstuurd, zeg maar, ga maar, om niet te zien dat en hij was in, in, in, in, op een afstand van een uh, pijlwerp als het ware, zo noemt men dat, om niet te zien zijn dat leid van, de, van het kind. Hij was ook ziek geworden. Maar hij ook had. Uh, op dat moment ook uh, uh, inkeer gedaan, berouw had gedaan. En Hashem heeft dus redding gestuurd, een engel gestuurd naar hen om met een boodschap op welke manier zij moet verder handelen, Hagar en leven besparen aan zichzelf, aan Ishmael en nou, daarmee ook aan alle. Nakomelingen van Ishmael. Ja, van aartsvijand, als het ware, voor, van het volk Israël. Van het uitverkoren volk, in de zin van aartsvijand, in de zin dat zij zo, zouden steeds uh, lastig uh, het uh, Israël. En daarmee begon dat nog met Yitzchak. Ismaël had steeds gemikt op, op, uh, op Yitzhak om hem te doden en, en, van, maar en op dat moment toen Hashem beschermde uh, Ishmael Ishmael is ver weg van het heilige, Ishmael is dicht bij de klipot putte uit de klipot voedde zichzelf van de klipot en dan Hashem redde hem Waarom? Oh, volgens dan en dan op dat moment toen hij besloot om hem te redden, de engelen die omringde Hashem, zo'n midrash bestaat. En zij vroegen hem, Hashem, wat is het? Waarom doet u dat? Want hij zal steeds. Zijn nakomelingen zullen zo veel last, ellende veroorzaken aan jou en je so volk. Ze zullen hem vervolgen, doden enzovoort. Waarom doe je dat nu? En Hashem antwoordde hem, Hashem antwoordde hem om te laten zien zijn besturingssysteem, hoe hij werkt. En hij and en hij. Staat in de Torah. Basher Husham. Dat uh, Hashem zag. Uh, Ishmael. En dan staat het geschreven in de Torah. Basher Husham. Zoals so hij daar was. Zoals so hij dat op dat moment was. En hij was in het waar Hij verkeerde toen in het gebed. Ishmael. Ja hij voelde wel de naderende dood. Jongen van dertien. En hij had een keer van wat hij gedaan had, doet en doet, hoe wat. Maar en op dat moment, Hashem hoorde dat. Want Hashem hoort het nieuw. Het gebed van het nieuw en niet van gisteren. Niet dat ik zeg dat iemand zes jaar Kabbala doet en opeens stopt en die zegt, ja ik heb al zes jaar gedaan. Hashem hoort de mens wanneer hij Kabbala leert. Wanneer de mens dan stopt met de Kabbala, dan komt er geen toevoer van, eh, van beneden, komt geen man omhoog. Hoe kan een mens dan een man omhoog doen, eh, anders dan eh, door man omhoog te doen langs de trap treden, zoals we dat leren. Kijk nou, hoe leren we dat in de Prietschaim, hoe alles komt dan van een trap treden naar een ander. Van eens weer aan naar de andere, van rechts naar links, alle dingen die, die al begrijpen wij dat niet, maar we leren dat, omdat dat brengt ons in die bescherming in contact met de hogere en, en het schijnen van het licht. Als iemand dat niet doet, dan, dan gelijk uh, Hashem waant, en dan, uh, Hashem laat dan de mens dan, uh, op, uh, naar zijn eigen, zo de mens dan wordt op zijn lot overgeleverd. Met alle, met alle ellende van die, het is net zoals een mens die dan wordt als het ware naar buiten gegooid van het heilige. En zo zien we, want dat is ook de reden dat Hashem heeft gered, redding gegeven, bescherming aan uh, Ishmael. Dat leren we dan. Op deze manier, Hashem, Hashem liet zien in de Torah staat de, deze indrukking, waarsherusshat, dat Hashem beoordeelt een mens naar wat hij nu op dit moment is, en niet dat het later zal die je zijn. Natuurlijk Hashem alles voorzag, natuurlijk Hashem alles zag wat er verder zou zal, zal gebeuren dat Jesma, dat zijn ook Hij en ook zijn na, nakom, nakomelingen, dat zij zullen kwaad, veel kwaad doen aan het volk, aan het uitverkoren volk. En toch tegelijkertijd, Hij is rechtvaardig, Hij weet, Hij beoordeelt de mens alleen zoals de mens nu op dit moment is. En dat is een geweldige, geweldige gegeven, duidelijk. Dat is iets wat uh, religieuze mensen niet begrijpen. Dat is ook bijvoorbeeld het bij jodendom, begrijpen ze dat niet. Ze kijken naar een mens, dat, ah, die is uh, gewoon uh, werelds, of die dat, of die is dat, of die of die eet niet, eet niet kosher, en alle andere dingen, gaan ze beoordelen hem. Eigenlijk. En als iemand dan geen goede reputatie heeft, als bijvoorbeeld als een keurige man, en dan al die keurige mannen, al die integere mannen, Joodse mannen, zijn integer alleen naar van buiten, dat hebben we ook goed geleerd van, van Yeshua. Allemaal scheen van integriteit, maar van binnen zijn dat rovers, verkrachters. En van alle, alle ellende zit in hen dan, maar dan is het allemaal verborgen. Achter dat uiterlijke schijn van de integriteit. Want zonder verbondenheid met Yeshua is een mens een rover. En de ware rover, verkrachter en alles, alles, dictator en alles wat je, wat je ook mag daarbij doen. Als iemand geen relatie heeft met Yeshua. Want zonder relatie met Yeshua is er geen contact met Abba, met, de, met zijn vader. Hoe kan dan iemand dan... Uh, gered worden van zijn onreine krachten, van zijn klipoot. En zo zien wij dat wat wij leren nu, dat zelfs degenen die ver weg zijn van het heilige, of andersom gezegd, die, die zeer dicht bij de klipoot zijn, die worden beschermd, dat zij niet... Uh, de dan bebiedt hen die vleugels van de Schina, die vleugels van die Gerubijnen, die uh, beschermen hen. De regel 3 de linkerkolom: kolom o La Abba ligt Ka'er, wilimol. Meachar gufo Firba mifhinat orla, shavata w lomdu al faif har sinai velopas kamihem zuhamatanach. Mikol makom zes, Yesh la nu koch. Lahalo to leg dusha aljonai nu goed opleiten, wat we wat hij nu ons nu vertelt, wat wel dat dit. Allemaal uit alleen maar het algemene aspect wat hij zegt ons. Terwijl het is natuurlijk, alles hebben we in twee aspecten, algemene en het bijzondere. En nu goed opletten. Ollevichag en daarom de regel drie. Abali, wie komt zich uh, als gerte maken, tot geer te maken wie komt zich te bekeren? ja, tot Israel nee. willen en zich te laten besnijden? goed opletten wat we leren hier me acharshe ba zijn lichaam kwam, de regel 4 van het aspect van de orla van het aspect van het voorhuid. ja van de onreine die door drie onreine krachten Shavuot Avlat op dat zijn vaderen stonden niet op de Harsinaai, de regel 5. Dat wil zeggen dat zij ontvingen niet de Torah zoals, eh, het, zoals de Hebreeërs hebben dat ontvangen. We lopen hem zo aan En de, het, het onreine van de slang was van hen niet weggenomen. Let op. Mikol makom, kom. Desalnite min, de regel zes, Yesh, Lanukkog, hebben wij de kracht. Wij Israël, zegt hij. Wij hebben de kracht. la do na. Om hem, om deze dus, die komt van de volkeren der wereld, goed opletten. Om hem te doen opstijgen naar de hoge heiligheid. Naar het hoge, de hoge heiligheid. Goed opletten. Dat is dat wat we hebben geleerd van die in onze basiscursus nog, of in het boek uh, Kabbala for Complete Life Management. We hebben daar ook verwerkt dat dat uh, als locomotief dienen als een locomotief die aansluit aan zichzelf die wagontjes. Wagontjes, Dat zijn wachontjes net zoals die. Degenen die komen uit de volkeren der wereld, die stonden niet op de berg. De winsvaderen stonden niet op de berg Sinaï om de Torah te ontvangen, om gecijferd te worden van de, van de nagers, van de slang. En, en wij kunnen hem dan, uh, oh wij dus, Israël, kunnen hem dan brengen naar het hoge, naar het heilige. Goed opletten verder wat wij gaan, wat wij horen dat natuurlijk is het ook in de, uh, in het bijzondere aspect natuurlijk, als een mens zijn eigen Israël aanwakert, hij komt tot Israël met een, als het ware, uh, wil aangesluiten, zich, aansluiten zichzelf aan Israël aan de wens om te geven bij zichzelf in zijn eigen, uh, die in verrood zijn eigen toestanden dan uh, gaat Israël omdat Israël is, is boven de wens om te ontvangen voor zichzelf boven, diegene die komt tot Israël die gaat wel pleiten als het ware, heeft de kracht om die, die aankomer om die uh, omhoog te brengen naar de, naar de Kedusha Duidelijk. Dus als we horen dat hier van Israël, het volk Israël, oftewel uh, Israël, uh, uh, dan uh, bedoeld wordt het niet, uh, niet, uh, hoe het, niet uh, in het algemeen aspect of niet alleen. Want als iemand komt dan um, um, tot uh, jodendom, dan, wil, hier gaat het absoluut niet. Geen woord staat het hier wat wij leren met jullie. Staat geen woord hier om... om, om om uh, tot Jodendom uh, te bekeerd te worden. Duidelijk, wat, wat helpt een mens om tot Jodendom bekeerd te worden, als hij geestelijk niet uh, verbonden raakt met, het, met de Torah, dus, uh, maar alleen maar regeltjes uh, naleeft. Duidelijk, jullie zijn, jullie zijn degene, jullie die, die, die komen niet van Israël, en ik bedoel, in het algemene opzicht, jullie worden dan uh, geriem, jullie zijn bijwoners bij het volk Israël en eigenlijk uh, slaat het eigenlijk op de zielen van jullie, van ieder van jullie, Duidelijk. Ik zeg het van jullie, alles zit in één mens natuurlijk, in elke mens zit het uh, Israël en de volkeren der wereld in het... In het Bijzonder aspect, maar in het algemene aspect is inderdaad zo dat uh, daarom ook, we zien, zien wij we wel, daarom ook uh, in onze studie zien wij dat uh, wie wordt aangetrokken door onze studie, juist die niet-Joden worden aangetrokken door deze studie, Duidelijk. Kijk nou, we hebben geen, geen uh, Joden zijn overgebleven, ja, er zijn Twee hebben dan twee mensen zijn, hebben we nog die half, uh, half, uh, half, bloedjes zijn. Maar ik bedoel, in principe is het, uh, is het, um, de studie, onze studie, zie je, trekt een niet-jood naar het heilige. Eigenlijk, dat is wat niet ik dat doe, wie ben ik, uh, maar alleen ik... Uh, door, door mij, door door, mij, door dat ik uh, de teksten aanbreng bij jullie. De teksten, wat we leren, de kracht van die Kabbala, brengt jullie naar het Israël toe, naar jouw eigen Israël, en daarmee ook een stukje uh, naar Israël in het algemene opzicht. Dat is wat. Uh, gebeurt het ook zeer eigenlijk, wat we leren nieuw is, wat gebeurt met ieder van jullie, die gebracht worden, omhoog getild worden door Israël. Israël is, Israël in dit opzicht is de uh, de Torah, de wat we leren, de Zoger, uh, andere uh, over de over andere studieonderdelen die wij doen, dat is wat Jou trekt naar Israël, naar het heilige uit de klipoot in alle landen, naar jouw persoonlijke vervulling. Um, de regel 6. naar de put en je hoe verder kijken, hoe heet dat hoe dat mechanisme werkt. Uh, de heil 7. Ali ideeën zijn man lezivu Gadol doel deze de zon, pa nim bij pa nim. 8. Schecham ashkina, knafeash hina, scheporsim neken knafehem, omechasim al orazivu kanal.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 a Shefa En nu kijk goed opletten wat deze zin zegt. Deze zin spreekt over jou. Duidelijk over jou persoonlijk spreekt die deze zin wat we nu leren precies hoe dat in wer zijn werking gaat. Duidelijk en op zodat jij zal begrijpen op welke manier jij allemaal aangesloten wordt tot Israël en tot het licht en wordt uh, weggehaald van, van de uit de klipot. Let op. De heino dat wil zeggen, de zeven, Aridea laat man door het opstegen, doen opstegen van de man, Lizivuga gadolde voor de grote zivug van de zon, ze nu nukwa van de weerad siluut, paniem bij paniem, gezicht tot gezicht. Acht, shesham sol dat daar heersen knafejachina, de vleugels van de schina van de goddelijke aanwezigheid. Ze porsim dat zij die zeerenpinnen ook qua. Eigenlijk die twee cherubim dat zijn ook die zeerenpinnen ook qua, zeerenpinnen rechts en ook qua links, kunnen we ook dat zeggen. Ze porsim dat zij die dat doen uitspreiden de regel 9 hun vleugels om en bedekking bedekking bieden op over, dat, op over dat licht van de zivouk, zoals boven gezegd werd. We azen dan anu, tien jicholim, en dan let op wat hij zegt ons kunnen wij eveneens la lot shama nefeshagir doen opstegen daar de nefs van de ger van de bijwoner. om het kadesh en hem en zo so dat hij zich heiligt, de regel elf, baora zivugazet, door het licht van deze zivug, de regel elf. Waar valt je zei nota hoorde, een maar wat je zegt. En ondanks het feit dat hij niet helemaal zuiver, o, niet helemaal rein, niet helemaal zuiver is, goed opletten, twaalf. Ja, gooi, bij dat kan hij in deze tijd, dus in de tijd van deze opste, opdoenstegen, van, de, van het ontvangen uit deze zwoeg, kan hij in deze tijd van het ontvangen, van het schijnen van deze zivoek, kia knafaim, want de vleugels dertien mag je niet meer de vleugels beschermen hem, zodat hij niet zal, zodat hij God verhouden geen eh, schrijf geen overvloed, geen licht zal, zal komen, zal kunnen, zal Overbrengen naar de klipot. Regel 14. Afval Pio, kijk wat hij zegt. Ondanks het feit dat hij dicht bij hen is. Zie dat? Iemand die komt van de volkeren der wereld tot Israël. We spreken dat hij alles in één mens, maar we bestaat ook in het algemene aspect. Dat die dicht bij de klipot is. Maar door de verbondenheid met Israël, dat Israël trekt hem naar het heilige doet man omhoog brengen, dan eh, wordt hij als wagonnetje aangesloten aan het lo een locomotief, en ontvangt hij dan van deze zeevoeger, eh, al is het zo, dat die vleugels zij beschermen hem, dat het niet verblindt hem dat, dat, dat, dat, verblind hem, dat het niet alleen verblindt hem, dat het, ook de schefe dat het overvloed van het licht van, van de galoot niet naar de klipot gaat. En dat is die vleugels van de schina, die beschermen dan eh, een, een geer om, om op een kostere manier van deze zivuk, licht van deze, het licht van deze zivuk te ontvangen. Punt. Eigenlijk is dat de middelste lijn waar we het over hebben. De, de middelste lijn die, die, die, die biedt deze bescherming, biedt deze. Uh, uh, dat zijn die eigenlijk de Knafejachina, die vleugels van uh, de Schina, die dus die. Want in de linker lijn hebben we dan die echte. Via de Gwara hebben we daar Chogma die dan. Zo'n niet, uh, niet vermengd is. Of niet, niet omhuld is. Door de chassadim. Re rechts hebben we dan. Chassadim ook weer. Niet, niet voldoende. Alleen maar chassadim is geen ware realiteit. En wanneer die beiden onder de paraplu staan. Van het, de middelste lijn. Dan. Dat is dan, dan de bescherming. Um, die. Uh, het hogere biedt aan. De geer. De regel XIV na de punt. U vijftien. Tachat knafea schina. Oeh, mischuw. Scheinam zestien je holim de kabel raakt bilwade. Wrak zeefentin, miagna faim sala, dainu, hitsonju tamalhoed, ik al schekem, mizai ran pinat smok, kmo, scheka, scheka, scheka, scheka, scheka, scheka, scheka, naar scheka, scheka, scheka, scheka, scheka, Middels, door de middelste lijn. Maar kijk nou hoe hij precies zegt: wat, verder, wat betekent die dat die ger komt, gebracht wordt, die bijwoner, ger, onthoud het goed, die gebracht wordt onder de, vo, onder de vleugels van de schina. Om zo meer, en wat hij zegt, wat de zoger zegt, de regel 15. Daar gaat knafee Schina, hij citeert het, onder de vleugels van de Schina. Hoe dat is? Omdat zij kunnen ontvangen, let op. Omdat zij kunnen ontvangen, alleen maar, let op, van het licht van de malchut. En nog een keer. Kijk nou goed. Dat zij kunnen, de geer die komt dan. Uh, uh, tot Jezreel de, die dan uh, kan alleen maar ontvangen van het licht van de Malgoed Malgoed heet Schina en dan betekent dat onder de Malgoed hij ontvangt dan van haar vleugels onder de Schina onder de vleugels van de Schina dus onder de uh, onder de vleugels van de Malgoed van haar ontvangt die op, en dan nog alleen maar van haar vleugels. Wat betekent dat hij dan ontvangt van haar vleugels? Ja, de nu, ach, iets zo allemaal goed, alleen het uitwendige gedeelte van de mal goed. Zie je dat? Eerst, wanneer iemand komt onder de vleugels van de schina, oftewel komt tot Israël, die ontvangt eerst als ger ontvangt die van die ziet zo niet goed van het uitwendige van, lo, van de mal goed, maar wel lomig over de op, maar niet van het lichaam van de schina en en evenmin om microscopisch te kennen, evenmin van de seriantin zelf, laat staan. Dat het nog van Serenpien, natuurlijk als hij dan alleen maar de, van de vleugels van die schina ontvangt en niet van haar lichaam, dan laat staan, oftewel äh, äh, äh, in nog in mindere mate natuurlijk, dan laat staan dat dit uh, van Serenpien, natuurlijk kan die van Serenpien niet ontvangen. Direct van Serenpien kan die dan niet ontvangen. Gewoon, so, zoals hij verder ons uh, uitlegt. De regel 20. Zie je dat? Uh, ook bijvoorbeeld, zoals de, de Torah-geleerden zeggen, dat uh, iemand dan die tot Jodendom overgaat, bedoelt natuurlijk niet uh, geestelijk bedoelen ze natuurlijk. Maar dan duren er 10 generaties, dus 10 generaties, alvorens zijn ziel helemaal. Uh, helemaal uh, Israël wordt. Helemaal Israël wordt. Goed opletten. Dat betekent niet dat iemand als iemand ger wordt, uh, dus uh, bijwoner, dus als jood wordt, bijvoorbeeld laten we zeggen die tot jodendom overgaat, die is helemaal jood. je wordt ook niet aangekeken als, uh, als iemand anders. Het is niet zoals in het christendom, dat iemand dan een jood gaat over... over wordt bekeerd, zich tot het christendom, dan, dan, uh, dan toch wel, uh, noemen ze hem dan een varken, zoals die joden, die dan gedwongen werden ook om de, die, tot christendom, christendom over te gaan in, in Spanje, en dan toch noemden ze hem dan varken, en, uh, en niet alleen dat, ook anderen, ook de, dat had ik jullie al verteld, ook de, de moslim, als je moslim komt tot een christendom, ook dan uh, menen zij dat het niet serieus is. dat is niet, niet, niet oké. Okay. Dat is dan allemaal uh, een, een verkeerd en natuurlijk vertekend beeld van dat christendom, wat, hoe de christenen daarmee omgaan. Terwijl in het jodendom en... Goed opletten. En in de islam, als iemand overgaat daar naartoe, van welke kant dan ook, van Christen, Christen wordt tot uh, moslim of tot uh, Jodendom overgaat, of uh, Papua, doet er je toe wie? Dan wordt je voor een volle Jood gezien. Duidelijk. Goed opletten. Dat is echt speciaal wat in dit volk. En dat laat zien dat het... Dat, dat zij hebben de Torah ontvangen, het gaat om de Torah, het gaat om de verbondenheid met Hashem. Met een teken van een verbond met Hashem. En niet omdat, omdat we zijn christenen. Ja, wij zijn aangeboren christenen en die, die is, weet ik veel, overgegaan. Die is, die is minder, minder, minder goede christenen. Eigenlijk. That is, uh, Maar wat zij ze zeggen, de Torah geleerd, is dat van binnen pas na tien, tien generaties, dat wil zeggen tien, na tien sfirot door te lopen te hebben, tien sfirot van Israël door gelopen te, te hebben, en, uh, <coughs> dat dan wordt die pas volledig zijn ziel, wordt heel, heel, heel, heel, heel, maar vanaf zijn, nog een keer, vanaf het moment dat hij tot Jodenom is overgegaan, is helemaal joods. Eind. Dus bij mensen, bij alles, is het helemaal joods. Maar zijn ziel, die, die heeft nodig natuurlijk een proces. Goed opletten. Kijk nou, dan zien we dat het geen comedie is. Zijn, zijn ziel, zijn ziel heeft wel een proces om helemaal door te maken. Gedurende, zoals we dat doen, tien generaties. Dat wil zeggen, in één, genera in één generatie kan het. Uh, kan hij klaar dat, klaar mee, klaar spelen? allemaal hangt van de mens af. Van af. maar dan doorloopt hele, hele partsoef van Israël en die is helemaal dan zijn ziel wordt ook helemaal van uh, Israël zie en dan is niet, dan is het dan is het niet zo als in het begin van zijn behoren komen tot Israël als geer, als bijwoner in het begin goed opletten aan het, in het begin is het wel dat hij ontvangt, in het begin van zijn uh, Israël zijn, ja, als geer, als bijwoner, ontvangt hij alleen maar van die uitwende, het uitwendige gedeelte van de Malgoed. En niet eens, niet van haar, niet eens van haar lichaam, laat staan van de Zeer zelf. Duidelijk. Maar goed opletten, om geen fouten te maken, want dan men zegt zo... Komedie, ook in het jodendom, gewoon ongeletterde volk heeft ook dat wel. Die denkt nou, die is een uh, ger, en ger is, niet, is minder dan een jood. Absoluut niet. Eindelijk. Alleen die ontvangt van het uitwendige gedeelte van de malgoed. Terwijl de Israël ontvangt van het innerlijke gedeelte van de malgoed. En ook dan van de eh, zeer en natuurlijk. Van alles ontvangt die via, via, via de via Malchut natuurlijk. Duidelijk. goed hoe dat in maltaar zit. Het is erg belangrijk dat... Uh, dus ook ieder van jullie... Be die begint met de Kabbalah. En die dat menens doet. En die dan... Uh, de juiste intentie heeft om... Uh, daarmee bijwoner te zijn bij Israël. Duidelijk. Die ook ontvangt eigenlijk dan van de uitwendige kant het uitwendige, uit uitwendige van de malchut, Maar aan jou hangt het vanaf, van jou je hoeft dan niet uh, besnedenis te doen naar vlees en bloed. Duidelijk. Je hoeft niet procedure van uh, om jood te worden, uh, door te gaan. Dat helpt niet als het niet van binnen geen werk gedaan wordt via de geheime Torah. eigenlijk. Uh, dan, als je dan werkt aan jezelf, uh, uh, individueel geestelijk werk doet aan jezelf via deze, deze teksten, de heilige teksten die wij leren, die alleen die helpen, dan ga je ook al die tien stadia doorkomen, die tien uh, stappen uh, uh, van de geestelijke verheffing in het algemene opzicht maken waarbij jij dan uh, helemaal Israël wordt. Dan hoef je het een uh, papiertje hebben dat jij overgegaan was tot uh, Joden, omdat dat helpt niet. Maar dat word je dan wel van boven in de ogen van Hashem Word je dan gezien als volle, volledige Israël. Dus uh, iemand die strijft naar de overeenkomst met het hogere. En die de toegang heeft tot de schina. En de schina rust over hem. Uh, zoals hij dat doet over Israël. De regel 20. Wel meer. We hij a ila ta a got gadafi En hij zegt, de zoger, we ihi en zij, goed opletten. In de zoger we hebben we zo'n twee, als, als het ware vreemd, twee tegen, als het ware elkaar tegensprekende uh, stukken, uh, fragmenten, let op. Dat staat, in, in onze tekst staat dit in onze oord staat het. Uh, en zij, oftewel de schina. Ailalon brengt hen binnen, brengt hen onder de vleugels, onder, de vle onder haar vleugels. Dus de schina doet dat. Goed opletten nog. Nog een klein stukje. Het is moeilijk, het is uh, niet moeilijk, het is uh, veel inspannend om dat te leren wat we nu, wat we leren in de zoon enorm veel kracht, maar het geeft dubbele, drie, drie dubbele, veel meer kracht terug in de eeuwigheid aan de mens die de zon leert. Let op, dit we hebben we geleerd daar, dat zij, de schina, brengt hen, degene dus, de, die komt, de geer de bijwoner, brengt hen onder, de, onder haar vleugels, enzovoort, regel 21. We eilig horen, en valt niet te vragen, niet te komen met een bezwaar dat geen kimikode mag zijn, Omer. Omer, ule Allah, 22 tachot Gaddafi de schinda, mashmash, anutsrichim laalot, lot agerta het knafeerschina. We Weken, we Omer 24, we ihi, a ilalon tachot gadafi. Shemashma 25, Shashkinats, Mama elautamalea. Kijk naar nou wat hij zegt. Dus, uh, en er en valt dus niet met een bezwaar te komen, met een vraag te komen eigenlijk, zegt hij, dat daarvoor, uh, zegt hij, ook in de zoger, in de zorg of in onze oot, zegt hij ook, Ule Ole ta God, en om te brengen, het is het voorschrift, het is het voorschrift, dat op, een voorschrift om de hen, de gerim, de, de de ger, de bewoner om hem te onder de, uh, om hem binnen te brengen onder de vleugels van de schina. Dus dat is een voorschrift aan Israël om dat te doen ten aanzien van de ger. Zie je dat het een voorschrift is om dat te doen? Israël is, heeft deze taak om een ger te brengen, om dus, te zeggen, niet Israël te brengen onder de vleugels van de schina. Hoe kan dat? Hoe reemt dat? Omdat eerst zegt hij dan dat zij de schina brengt hem onder de vleugels, haar vleugels. En dan zegt hij ook eerder, zegt hij dan ons dat het voorschrift is om voor Israël om die ger te onder te brengen onder de vleugels van de Schina. Wie moet het doen? Zij of de mens? En je moet goed opletten. Geweldig, geweldig wat, die, wat we wat wil leren. Maar Smaa, hier schijnt te betekenen. Het schijnt dus te betekenen dat wij dienen hem de ger uh, te doen opstegen... Onder de vleugels van de schina. Terwijl, op dit heeft terwijl verderop zegt hij dan. We uh, 24 maar en zij. Dus de schina uh, brengt hen uh, onder de vleug, haar vleugels. Dus wie moet het eigenlijk doen? Masma. Dus in het tweede geval. Masma schijnt te betekenen 25. Schinaatsma, so, dat is schinaat zelf, doet hen opstegen naar haar toe. Ja, wat betekent dat? Ja, dus die, die twee, twee schijnbaar tegenovergestelde, of uh, tegenovergestelde, niet tegenovergestelde, ja, maar elkaar uitsluitende uh, beweringen, wajnjan. En nu goed kijken dat jij zal zien dat, wat jij al weet en wat jij bevat, dat jij dat wel, eh, eh, al zou kunnen vermoeden. Wat de over zegt, wat, wat hij, Asulam zegt ons. Wat in Jan wie, Hoe? 26. Ki je vsaarlijke rewet aan neefje schak geer raak bij het zibugde gadluut? 27. Ki raak ask na 5. vijf. 28. Zochchim so ala rata zivukada. Welke 29. Zrichim mikodem la lot man orech hazivug. Euh, sorry, le orech hazivug. 30. De ze. Ulam shi Arata rata zivug. De linisch latijn. 31. Asherazashina. Voor de rest van zo gek Maar in 32 uur, als je het niet meer gaat het kanafje. En dan even schakelen. En nu goed kijken hoe dat mechanisme werkt. Ween Jan, en het gaat erom. Ween Jan, hoe? En het gaat erom, 26. Kiev, schaar. Dat dit onmogelijk is, let op. Lekker hebben aan om de neefjes van de geer, van die bijwoner, te doen naderen. Raak anders dan in de tijd van de zivuk, van de gadlud. De ziel moet, eh, waar vandaan ontvangen we wa, de zielen van die in de toestand van de gadlud, wanneer ze hier aan Pienenuk was zijn opgestegen naar de Aba in Ima. Daarvan, daarvan komt de neshama, de ziel komt naar, ook naar die, via Israël komt die naar de Ger. Kirak aas let op, want pas dan uh, bedekken die vleugels van de schina het schijnen van de zivouk, zoals boven gezegd. En eerst moet het wel schijnen, ja, moet het wel, die, het, het zivuk moet, het schijnen van de zivouk van de kadot moet eerst uh, bedekt worden, ja, die, die, is, die vleugeltjes, ja, die vleugeltjes moeten dan eerst uitgeslaan worden, om niet dat licht uh, van de Gadlud naar de gert te komen, want dan gaat het naar de klepoot. Maar eerst bedekken als het ware dat licht, uh, welke regime en daarom dienen wij, dus Israël, Israël in het algemene aspect, maar Israël in de mens ook, dienen wij eerst dun man doen opstegen, ook let op, om de zivug van deze gadloed op te roepen. let op, en om aan te trekken het scheinen van deze zinwug naar onze zielen, net zoals dat locomotieven deed, zoals we dat ook geleerd vroeger, en die eerst dan, eerst komt dan eh, naar dat locomotief als het ware van boven. Wie de drager is, wie brengt de maan omhoog. Naar, die is de eerste die ontvangt dat. 31. Asher as dat dan, de schina, pores het klavier, dat dan de schina doet uitspreiden haar vleugels. We zo het alle orgen ze en bedekt. Een uh, bedekking biedt op, op, op, op het licht van de zilveren 32. Umagnisa het en brengt, uh, brengt uh, hem binnen onder, onder haar vleugels en brengt, brengt binnen uh, haar uh, en brengt, brengt umagnisa alleen en brengt binnen tot haar. Tachet knafeha onder haar vleugels, et nefesha ger de nefes van de ger van die beeuwonder. De regel 33, winiem tsa. Shamadhila anumalim et 34 nefesha ger ali de aman shelam. Wa karshala, 35 ashinaamikablato, tachet knafeha. Je winiem tsa en dan is nog de conclusie wat je zegt. En het bleek dus. Shemat met de nevers, dat eerst wij, Israël, doen opstegen de nevers van de bijwoner van de geer door onze man. Wachar, en nadat die is opgestegen, de schina ontvangt hem onder haar vleugel.